Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk, daarbij wordt onder andere een klimspecialist ingeschakeld. Volgens de politie was het slachtoffer een ervaren sportklimmer. Het weer, flinke zonnige periode, vanmiddag vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en vanavond lokaal kans op een bui. Het 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden, ook het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het en ooit. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat file tussen Vinkeveen en Breukelen 3 kilometer. Door een autobrand is de rechter rijstrook dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en het Gouwen aquaduct 11 kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Loopt daar ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam-Alexander en Knoopend Gouwen staat 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er?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 There's nothing left Oh, go and run away Maybe you'll tarry for a while It's just a test Do what you want FM F M zandvloot. Ese amor llega así, esta manera. No tener la culpa. Caballo la Antabana porque es muy depreciado. Y de esta manera no tiene la culpa. Amor de comprendas, amor del de pasado.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 Right? She said I've got it.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 the No.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 I'll be your man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 There's no